Dit is les 31 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. Zegt u de volgende zin eens na: No he dormido bien. He dormido mal. Ik heb niet goed geslapen. Ik heb slecht geslapen. In een vorige les hebben we geleerd dat in dit soort gevallen goed door bien en slecht door mal wordt weergegeven. Deze woorden noemen we bijwoorden. In het overzicht van deze les kunt u nagaan wat een bijwoord precies is. De woorden goed en slecht kunnen ook voorkomen als bijvoeglijke naamwoorden. In het Spaans worden ze dan op een andere manier weergegeven. Zegt u maar eens na. Bueno, bueno, goed, malo, malo, slecht. Uiteraard krijgen deze woorden, evenals alle andere bijvoeglijke naamwoorden, ook vrouwelijke en meervoudsuitgangen. De Spaanse bijvoeglijke naamwoorden bueno en malo worden verkort tot buen en mal voor een mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. We gaan de geleerde woorden nu toepassen met zelfstandige naamwoorden. Zeg de volgende voorbeelden na en let er daarbij wel op dat deze twee bijvoeglijke naamwoorden voor het zelfstandig naamwoord worden geplaatst. Un buen amigo. Een goede vriend. Una buena amiga. Een goede vriendin. Buenos amigos. Goede vrienden. Buenas amigas. Goede vriendinnen. Un mal médico. Een slechte dokter, Una mala secretaria. Een slechte secretaresse. Malos médicos. Slechte doctors. Malas secretarias. Slechte secretaressen. We maken hierover een oefening met een vraag en een antwoord. Eerst een voorbeeld. Er staat een aanwijzing. Een goed restaurant. U vraagt... is un buen restaurante, no? Het is een goed restaurant, niet waar? En uw antwoord... Si, sí, es muy bueno. Ja, yeah, het is erg goed. En nu aan de slag. Een slechte krant. Es un mal periódico, no? Sí. Es muy malo. Un buena verkoopster. Es una buena dependiente, no? Sí, es muy buena. Goede productos. Son buenos productos, no? Sí, son muy buenos. Slechte winkels. Son malas tiendas, no? Sí, son muy malas. Deze twee bijvoeglijke naamwoorden hebben onregelmatige trappen van vergelijking. Zegt u maar eens na. Mejor. Mejor. Beter. El mejor. El mejor. De of het beste. La mejor. La mejor. De of het beste. Peor. Peor. Slechter. El peor. El peor. De of het slechtste. La peor. La peor. De of het slechtste. Deze vormen van het bijvoeglijk naamwoord kennen natuurlijk ook de meervoudsuitgangen. Er volgen nu enkele voorbeeldzinnen. Zegt u deze zinnen na en let vooral op de plaats van het woordje. Mejor, en este, es este vino es mejor que el vino de Andalucía. Este vino es mejor que el vino de Andalucía. es mejor el de wijn uit es mejor el vino de es mejor el vino de España mejor vino de España. wijn es uit es mejor que es mejor que dit uitstapje is beter dan het uitstapje naar Málaga. Het is het beste uitstapje dat deze maatschappij organiseert. Estos productos son mejores que los productos de Suecia. Deze producten zijn beter dan de producten uit Zweden. Estos productos son los mejores que vendemos. Deze productos son los mejores que vendemos. Estas aceitunas son mejores que las aceitunas de España. Deze olijven son mejores que las olijven de España. Son las mejores aceitunas que hay. Het zijn de beste olijven die er zijn. De woorden grande en pequeño kennen we al. In een van de voorgaande lessen hebben we ook de trappen van vergelijking van deze twee bijvoeglijke naamwoorden behandeld. We gaan hiermee nog even oefenen. Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans. Het Parque del Retiro is groter dan dit park. El Parque del Retiro is groter dan dit park. Es más que este parque. Het is het grootste park van Madrid. Es el parque más grande de Madrid. Mijn koffer is kleiner dan jouw koffer. Mi maleta es más pequeña que tu maleta. Het is de kleinste koffer die ik heb. Es la maleta más pequeña que tengo. Die warenhuizen zijn de grootste van Madrid. Esos almacenes son los más grandes de Madrid. Behalve de regelmatige trappen van vergelijking, kennen de bijvoeglijke naamwoorden grande en pequeño ook onregelmatige trappen van vergelijking. Zegt u deze woorden eens na en let u vooral ook goed op de betekenis. Mayor. Mayor, groter, ouder. El mayor, el mayor. De, het, grootste, oudste. La mayor, la mayor. De, het, grootste, oudste. Menor, menor. Kleiner, jonger. El menor, el menor. De, het, kleinste, jongste. La menor. La menor. De, het, kleinste, jongste. Ook deze woorden kennen uiteraard meervoudsuitgangen. Voordat we verder gaan met enkele voorbeeldzinnen van deze onregelmatige vormen, leren we eerst nog vier nieuwe woorden. Zegt u ze nou: El hermano. El hermano. De broer. La hermana. La hermana. De zuster. Los hermanos. Los hermanos. De broers. De broers en de zusters. Las hermanas. Las hermanas. De zusters. Nu doen we het zelf. De broers. Los hermanos. De zuster. La hermana. De broer. El hermano. De zusters. Las hermanas. De broer en zuster, de broers en zusters. Los hermanos. Zegt u nu de volgende voorbeeldzinnen na en let daarbij op de plaats van de bijvoeglijke naamwoorden. Carlos es menor que Felipe. Carlos is jonger dan Felipe. Is el menor de mis hijos. He Hij is de jongste van mijn zoons. Elisa is major que Anita. Elisa is ouder dan Anita. Is la mayor de mis hijas. Zy is de oudste van mijn dochters. Mi hermano mayor. Se llama Alfredo. Mijn oudste, oudere, broer heet Alfredo. Mijn hermana menor se llama Isabel. Mijn jongste, jongere, zuster heet Isabel. Het zal u opgevallen zijn dat we de regelmatige trappen van vergelijking van Grande, en pequeño. gebruiken als er sprake is van afmetingen. En dat we de onregelmatige trappen van vergelijking gebruiken als er sprake is van leeftijden. We gaan dit oefenen. Lees eerst de volgende Spaanse tekst: Carlos tiene siete años. Felipe tiene 10 años. Elisa tiene 16 años. Anita tiene 13 años. Vul nu de ontbrekende woorden in de volgende zinnen in. Anita is mayor que Felipe, pero es menor que Elisa. Carlos es el menor de los cuatro hermanos. Elisa es la mayor de los cuatro hermanos. We leren er nog een bijzonderheid bij met betrekking tot het bijvoeglijk naamwoord Grande. Zeg de volgende voorbeeldzinnetjes eens na. Una maleta grande. Een grote koffer. Dos maletas grandes. Twee grote koffers. Un gran problema. Een groot probleem. Grandes problemas. Grote problemen. Una gran persona. Een groot, bekend, beroemd persoon. Grandes personas. Grote, bekende, beroemde personen. Het bijvoeglijk naamwoord. Grande. wordt achter het zelfstandig naamwoord geplaatst. als het betrekking heeft op concrete afmetingen. Als we. Grande. echter figuurlijk gebruiken. Dan plaatsen we het voor het zelfstandig naamwoord. In dit geval wordt Grande. voor zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud verkort tot. Gran. We maken een oefening hierover. Zeg de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer uw antwoord na elke zin. Salvador Dali is een groot schilder. Salvador Dali is un gran pintor. Het is een groot probleem. Es un gran problema. Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, is een grote stad. Buenos Aires, capital de Argentina, is una ciudad grande. Nu iets anders. De Spaanse bezittelijke voornaamwoorden kennen zogenaamde beklemtoonde vormen. We maken daarbij onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke vormen en tussen enkelvoud en meervoud. Zeg de volgende vormen na. Eerst komt het mannelijk enkelvoud, dan het vrouwelijk enkelvoud, vervolgens het mannelijk meervoud en tenslotte het vrouwelijk meervoud. Mio, mia, mios, mias, van mij. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, van jou. Suyo, suya, suyos, suyas, van hem, van haar, van u. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, van ons. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, van jullie. Suyo, suya, suyos, suyas, van hen, van haar. Zegt u ook de volgende voorbeeldzinnen na. El portamonedas de cuero no es, mío, es de mi hermano. De leren portemonnee is niet van mij, hij is van mijn broer. La falda negra no es, mía, es de mi hermana. De zwarte rok is niet van mij, hij is van mijn zuster. Estos zapatos no son míos. Deze schoenen zijn niet van mij. Aquellas píldoras son mías. Die pillen daar zijn van mij. El vestido nuevo es suyo. De nieuwe jurk es van haar. Es vuestra esa casa... Is dat huis van jullie? Tu bolso está aquí, pero ¿dónde está el bolso suyo? Jouw tas is hier, maar waar is de tas van hem? Vul met behulp van de Nederlandse tekst, die te zaakje staat, de juiste Spaanse woorden in. Este bolígrafo no es tuyo, es suyo. Este dormitorio es vuestro y ese dormitorio es suyo. La maleta de cuero al lado del autobús es mía. Aquí están tus maletas, pero ¿dónde están las maletas nuestras? De beklemtoonde vormen van de bezittelijke voornaamwoorden kunnen ook zelfstandig gebruikt worden met het lidwoord van bepaaldheid ervoor. Zegt u de volgende vormen maar na. El mío, la mía, los míos, las mías. De het mijne. El tuyo, la tuya, los tuyos las tuyas de het jouwe el suyo la suya los suyos las suyas de het zijne hare uwe el nuestro la nuestra los nuestros las nuestras de het onze el vuestro La vuestra, los vuestros, las vuestras. Die, dat van jullie. El suyo, la suya, los suyos, las suyas. De, het hunne, haar. Zegt u ook de voorbeeldzin in Mi amigo y el tuyo. Mijn vriend en de jouwe. Tu amiga y la mía. Jouw vriendin en de mijne. Nuestros amigos y los vuestros. Onze vrienden en die van jullie. Voordat we aan de laatste oefening beginnen, leren we er nog een paar nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. El formulario. El formulario. Het formulier. Hacer la maleta. Hacer la maleta. De koffer pakken. Mientras. Mientras. Terwijl. Alquilar. Alquilar. Huren. Invitar. Invitar. Uitnodigen. Llenar. Llenar. invullen. Llevar. Llevar. Wegbrengen. Arreglar. Arreglar. Regelen. De werkwoorden Invitaar. En Arreglaar zijn geheel regelmatige werkwoorden. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de gegeven woorden. Direct in het Spaans. Terwijl. Mientras. Regelen. Arreglar. Huren. Alquilar. De koffer pakken. Hacer la maleta. Wegbrengen. Llevar. Uitnodigen. Invitar. Het formulier. El formulario invullen. Genar. In de leesles die straks volgt, komen enkele woorden voor die we nog niet eerder hebben behandeld. Zegt dus een paar keer na opdat ze u dan vertrouwd voorkomen. Hablar de. Hablar de spreken over. Todo. Todo, alles. La corrida de toros. La corrida de toros. Het sterengevecht. Despertar. Despertar. Wekken. Lleno. Lleno. Vol. Dit is les 32 van uw cursus geprogrammeerd levenspaans. In deze vierde les uit deze serie. Zullen we weer een aantal onderwerpen herhalen. Om te beginnen zullen we iets van het gebruik van het Spaanse woordje de nog eens bekijken. We weten dat de Nederlandse voorzetsels van, uit en over door het Spaanse voorzetsel de worden weergegeven. Zeg de gegeven zinnen in het Spaans. De ramen van dit huis zijn groot. Las ventanas de esta casa son grandes. Deze blauwe auto is van mijn vriend. Deze azul is van mijn amigo. Er is een bank rechts van het postkantoor. Hay un banco a la derecha de la oficina de correos. Waar komt u vandaan? De dónde is usted? Ik kom uit België. Soy de Bélgica. Ik heb een broer van zes maanden. Tengo un hermano de seis meses. Om deze brieven te sturen. Heb jij drie posttegels van 20 pesetas nodig? Para mandar estas cartas necesitas tres sellos de 20 pesetas. Wij zijn over de vakantie van dit jaar aan het spreken. Estamos hablando de las vacaciones de este año. In een van de voorgaande lessen hebben we geleerd dat we in het Spaans het voorzetsel. Gebruiken na zelfstandige naamwoorden die een hoeveelheid uitdrukken. Een glas bier. Un vaso de cerveza. We gaan hiermee oefenen. Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Ik heb dorst. Wees u zo goed om mij een fles mineraalwater te brengen. Tengo sed. Haga el favor de traerme una botella de agua mineral. Felipe va a la apotheek y compra un buisje aspirine. Felipe va a la farmacia y compra un tubo de aspirinas. Daarna neemt hij 2 aspirines con un poco de agua. Después toma dos aspirinas con un poco de agua. En el tabakswinkel. Heb ik een pakje sigaretten gekocht. In el estanco he comprado een pakketje de Caracas, de hoofdstad van Venezuela, heeft 1 miljoen inwoners. Caracas, capital de Venezuela, tiene 1 miljoen de habitantes. Om het avondeten voor acht personen klaar te maken, heb ik 2 kilo aardappelen. En 1 kilo vlees nodig. Para preparar la cena para 8 personas necesito 2 kilo patatas y 1 kilo de carne. In deze oefening gaan we de nieuwe leerstof herhalen. Vertaal elke zin van de volgende brief en controleer uzelf telkens nauwkeurig. Hoe we een Spaanse brief schrijven wordt ook nog behandeld in de rubriek Aardig en Nuttig om te weten. ...die verderop in deze les is opgenomen. Malaga, 12 juli 1982. Malaga, 12 de juli de 1982. Beste vriendin, mijn oudste zuster en ik zijn nu in Malaga. Querida amiga, mijn hermana mayor en ik... Estamos ahora en Málaga. De stad is niet erg groot. La ciudad no es muy grande. Ze heeft ongeveer 374.000 inwoners. Terwijl Madrid, hoofdstad van Spanje, meer dan 4 miljoen inwoners heeft. Tiene unos 374.000 habitantes. Mientras Madrid, capital de España, tiene más de 4 millones de habitantes. Un hotel es moderno, pero no es demasiado caro. Hay aire acondicionado en todo el edificio. Op de eerste verdieping van het hotel is een televisieruimte, en op de derde verdieping is een kapsalon. In el primer piso del hotel, hay una sala de televisión, y en el tercer piso hay una peluquería. Logies met half pension kost 3.000 pesetas per dag. Allojamiento con pensión media cuesta tres mil pesetas por día. Het is beter dan in een pension te wonen. Es mejor que vivir en una pensión. Wij zijn erg tevreden. Estamos muy contentas. Vanuit het raam van onze kamer kan men een park zien en links van het hotel in een grote tuin is een zwembad. Desde la ventana de nuestra habitación se puede ver un parque y a la izquierda del hotel, en un jardín grande, hay una piscina. Las playas cerca de la ciudad no están limpias y por eso vamos muchas veces a la ciudad. A In Spanje wordt er veel vis gegeten en er wordt wijn gedronken tijdens het eten. In España se come mucho pescado y se bebe vino durante la comida. De Spanjaarden zijn sympathiek. Los españoles son simpáticos. We hebben al goede vrienden hier. Ya tenemos buenos amigos aquí. Hier, in Spanje, slaapt men smiddags omdat het warm is en de mensen moe zijn. Aquí, in Spanje, se duerme por la tarde, porque hace calor, y la gente está cansada. Alles is gesloten vanaf twee uur tot vijf uur. Todo está cerrado desde las dos hasta las cinco. Tijdens de zomermaanden worden er veel uitstapjes georganiseerd. Durante los meses de verano se organizan muchas excursiones. Men reist met bussen van een Spaanse maatschappij langs de kust. Se viaja en autobuses de una compañía española a lo largo de la costa. Men kan deze uitstapjes op het VVV-kantoor bespreken. Ze pueden reservar estas excursiones en la oficina de turismo. Ook hebben we enkele museums bezocht met schilderijen van de grote Spaanse schilders. También hemos visitado unos museos con cuadros de los grandes pintores españoles. Terwijl ik deze brief aan het schrijven ben, is Anita een Nederlandse krant aan het lezen. Mientras yo estoy escribiendo esta carta, Anita está leyendo un periódico holandés. Morgen maken we een uitstapje en nu moet ik enkele papieren regelen en de koffer pakken. Mañana hacemos una excursión y ahora tengo que arreglar unos papeles y hacer la maleta Anita ya ha hecho la suya, pero no tiene ganas de hacer la mía. La segunda semana de agosto Volvemos a Holanda. Guten van je vriendin Els. Saludos de tu amiga Els.